Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De stikstofregels worden misschien een groot probleem voor Schiphol. Het vliegveld heeft een natuurvergunning nodig, maar als, zoals het nu lijkt, wordt het heel erg moeilijk om die te krijgen. Politiek verslaggever Ron Vrezen. De juristen en de adviseurs van het kabinet hebben de afgelopen tijd uh, gekeken, ja, wat kan er nog om het huidige Schiphol overeind te houden? En ze komen steeds tot die ene conclusie, dat kan alleen maar met hele drastische maatregelen en misschien is dat nog niet voldoende. Mogelijk moet het aantal vluchten flink omlaag, maar ook het uitkopen van boeren in de omgeving van Schiphol ligt op tafel. En het verlagen van de maximumsnelheid op de wegen rond het vliegveld naar 80 per uur. Er is al spoedoverleg geweest binnen het kabinet over Schiphol. In Frankrijk zijn twee mannen van 23 opgepakt. Ze zouden plannen hebben om in de kerstvakantie mensen neer te steken op drukke plaatsen... zoals winkelcentra, universiteiten of drukke straten. Bij de mannen thuis vond de politie IS materiaal. De Britse wielrenner Mark Cavendish en zijn gezin zijn thuis beroofd door gewapende mannen, zegt hij op Twitter. Vier gemaskerde mannen drongen binnen terwijl hij sliep. Ze bedreigden zijn vrouw en kinderen en vielen Cavendish met geweld aan. Hij moest al zijn waardevolle bezittingen afgeven, waaronder twee dure horloges. En sinds een paar weken kan je s'avonds niet meer uit eten. En drinken in de kroeg wordt ook lastig, want door de avondlockdown moeten alle restaurants en cafés dicht na vijf uur. Maar er is één uitzondering. Voor vrachtwagenchauffeurs blijven wegrestaurants wel gewoon open. En daar zijn ze blij mee, want het was niet te doen. Als je s'avonds niet lekker wat kan eten, niet stessoen kan douchen overal allemaal uitgeschopt wordt, dat, uh, nou, dat weet ik niet. Gewoon zwart kut. Een paar weken eerder word je de hemel geprezen als zijnde de redders van de maatschappij hier. En dan moet je weer in je auto lopen eten als een, als een hond bij aan een ketting in zijn gok. Ja, als je geen vrachtwagenchauffeur bent, heeft het trouwens geen zin om s'avonds te stoppen voor een diner bij zo'n wegrestaurant. Om na vijf uur te eten, moet je een groot rijbewijs laten zien. Het weer. Vanavond zijn de opklaringen. Is het droog? In het westen kan er een buitje vallen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen bewolking en af en toe een bui. Het wordt 4 tot 7 graden. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 In deze speciale uitzending draaien we alleen beatle en vertellen we daar leuke anekdotes bij. Het programma van Pim Groof en Piet Rosel. Yeah, yeah, yeah, yeah. Welkom bij deze speciale Beatle-uitzending. In deze uitzending draaien we alleen maar beatle maar we gaan het wel leuk afwisselen met leuke anekdotes over de Beatles. Daarvoor heb ik Piet Rosel uitgenodigd. Welkom Piet. Dank je voor de uitnodiging. Jouw eerste nummer was uh, From Me To You, daar nog iets over zeggen of daarna? Nou, uh, leuk om uh, zeg maar te beginnen bij de, bij de vroege dynamiek en uh, kijken hoe ze, hoe ze toen met een maximum aan, aan, uh, aan Charme hun nummers uh, al over het voet liggen brachten. Dus laten we maar eens starten. Oké, okay, daar gaan we. Meet you. erg mooi. Ja, je had het net over die harmonieën. Uh, ja. John Lennon hoor je heel goed inderdaad, ja, en Paul McCartney een beetje op de achtergrond of zo? Of hoor jij het veel beter? Ja, het verschilt, denk ik, van nummer tot nummer. Vaak als Lennon de, de, de belangrijkste componist was, ja, ik denk dat dit wel echt een, een 50-50-compositie uh, is. Oké. Okay. Vaak was uh, als Nederland de, de, de dominante schrijver was, dan deed uh, McCartney de, de harmonieën. Ah. En uh, ja, je hoort het hier al aan hoe, hoe, hoe goed hij daarin was. Ja. Dus eigenlijk vanaf uh, een van allereerste album, Please Please Me hoor je hoe goed ze daar al in ja. zijn. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een heel belangrijk ingrediënt van, uh, van hun charme. Daarom is het en denk ik ook kunt... heel moeilijk voor een hoop uh, coverbands om het Beatles na te spelen of zo, Want je harmonieën krijg je niet, uh, niet zomaar 1, 2, 3 voor elkaar. in gewoon zo'n simpel, ogenschijnlijk simpel nummers van Me too, zit al zoveel power, uh, zoveel uh, dynamiek. dat ja, Ik denk dat uh, heel veel bands dat uh, ja. hun hele carrière proberen zo'n song te schrijven. Ja. Waarom zeg je Power. Ik, ik... Nou, het komt gewoon uh, goed binnen. Het komt, uh, ja, ja, het, ja, het is, het is geen, geen heavy metal, maar het is, er komt een, een levenslust uit. En een, uh, en een wil om het publiek te bereiken, zeg maar, voor mij. Dat is, uh, ja, er moet wel iets, iets heel, iets heel vitaals in. Ja, zijn, ja. Want, ja ben ik met je eens. Dat, uh, Wat je zegt, uh, ja, de power, de, de enthousiasme, de vreugde. En ja, je, hoort, je hoort vier jongens die echt, die hebben, die hebben er zin in inderdaad, ja, ja. Ja, ja, ja. ja dus, uh, En die Monta Monica valt me ook steeds meer op, eigenlijk. Ja, want uh, ik heb uh, Eight Days deze Week laatst nog gezien. En toen speelde hij één nummer. Uh, dat ook nog een keer gezien, gezien. Ja. Ja. Ja. ja. Oh, jij hebt hem nog later nog een keer ja. gezien. Hè? Ja. Op de Monta Monica, maar ook op een gegeven moment op zijn orgeltje of zo. Ja, ja. Uh, ja Lennon, bedoel je. Ja? ja, dat ja. was geen, geen groot toetsenis. Dus. Hij heeft het een beetje geleerd van, uh, van Paul McCartney. Die was toch. In, in alle opzichten wel iets ja? muzikaals okay. is, Op instrumenten was hij muzikaler. En uh, uh, ja, die harmonica vind ik ook een van de charmes van de eerste Beatle. Uh, ja. Ik weet niet wel, wanneer die naar mij gestopt is, Lennon. Maar ja. er zijn ook in de latere carrières zijn, af en toe er nog dat harmonicaatje. Ja, maar nooit zo uit. expliciet aanwezig in de gaten. Nee, het nee. nee, is echt een stuk nee. minder geworden, ja. ja. ja. ja. Zij toen ze toen begonnen met Love La ja. Me Do, met een hele prominente mondharmonica. Ja, klopt, uh, mond nou, we zullen het laatst, of straks nog hebben over de, ja, de verhouding tussen Paul McCartney en John Lennon. Die, die, die, die samenwerking, wat ook volgens mij tot uh, hele mooie nummers heeft geresulteerd. Ja. Ik denk dat ze allebei apart uh, minder muziek hebben gemaakt. Omdat ze samen elkaar hè, een beetje tegenpolen waren. Dat ze daar dat ze toch hele mooie muziek hebben kunnen maken. Ja. Zeker, ja. Dat, dat moet iets van... Uh, de, de, de magie uh, zit er zeker in, het feit dat het natuurlijk... Uh, ingewikkelde, of dat Lennon een ingewikkelde persoonlijkheid was. En dat, uh, dat hij vaak een beetje het zoetige van de McCartney-songs onderuit ja. schoffelde. Met wat cynisme. <laughs> ja, ja, dat ja, dat horen ja. we later nog in, ook in een ander nummer. En uh, uh, McCartney vond het eigenlijk wel, uh, die snapte ook dat dat, dat nodig was. En, uh, ja, okay. uh, als we dan doorgaan naar de grootste verwijt aan McCartney, aan de solo-carrière van McCartney is dat hij uh, ...te zoet geweest ja, is. De Silly ja, Love Songs en zo, ja. Ja, ja, nou ja. dat is op zich wel een nummer, ...maar dat hij eigenlijk dat venijn miste. Hij is ook wel op zoek geweest naar... ...samenwerkingen. Hij heeft met Elvis Costello... samengewerkt met Steve, Steve yeah. Miller... Yeah. Uh, ...met Eric... Uh, ...van Tennessee. Hoe is dat? Oh, die eerder. Eric inderdaad. Stewart. Ja, Eric Stewart, ja. En, uh, ja. Maar hij heeft niet, Michael uh, Jackson heeft die ook. Uh, ja. ja, maar het werd alleen maar zoeter. Ja. En de Girl of ja. Hard. Ja. Op een gegeven moment uh, krijg je al een kies van. <laughs> maar het is geen slecht nummer, maar ja. uh, het werd wel ja. gemist. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Uh, een beetje, beetje tegenwicht tegen, de, tegen al dat zoet. Het volgende nummertje. She loves you. Uh, wat, wat kan je daarover zeggen? Ja, ik denk dat we even doorheen moeten... door She Loves You. Ja, waarom? Uh, het is natuurlijk... Uh, het hoort echt bij de, bij de kamer van de Beatles. Ja, ja. Um, ja, maar je zou zeggen... Het is natuurlijk wel gericht... Is het nou is het dan niet zo vooral voor, voor tieners, Voor teenagers? Ja. Kunnen wij er nog wat mee? Met onze 60 plus uh, minds. Uh, ja, ik ik vind persoonlijk wel leuk dat het ik... eerst draaien. Want ik draai thuis eigenlijk uh, zelden. Oké, ja. En... Toch zit er alles in wat ook in From Me to You zit en in veel songs uit 3, 4, 65. Uh, heel knap uh, samenvoeg van ingrediënten, van tempo's, kleine wisselingen, een, een mooie melodielijn met een, met een wat counterpart die, die, die dan als een soort brug dient naar, uh, om, om, de, om de luisteraar uh, geboeid te houden. Geboeid te houden. Nou, ja. In ja. She Loves You zit, zit, dat ook, zit alles. Ja. Het is gewoon puur entertainment. Je zegt alles. De teksten die zijn niet zo hoog gedragen. Er zit een goede harmonie aan. in. Dus ja, maar de teksten bijvoorbeeld. Hè? Want ik heb wel eens gehoord. Er begon iemand, uh, zeker uit Amerika. Ja, natuurlijk in het begin hadden ze wat weerstand. En ze zeiden, ja, she loves you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Wat voor tekst is dat nou? Dus, uh... Ja, dat is eigenlijk de spijker op zijn kop. Het, is, uh, het, is, het kan niet simpeler. Ik hoor je zeggen, het kan niet lulliger. Maar toch was de vorm ja. van she loves you. wat ze hebben daarover zitten dubben van uh, uh, heel veel uh, popsongs, Simpele popsongs uit die ja. tijd was... Uh, van de, sch van de, de schrijver... Yeah. naar een geliefde... Hè, of, uh, vanuit de ik-persoon. Oh, hier okay. hebben ze dus een, de tweede persoon. She loves you. Of eigenlijk de derde, oh, ze de de derde persoon. Ja, vanuit het ja. perspectief van een ander hebben ze dat geschreven. Oh, okay. uh, het is misschien niet spectaculair... maar het was wel uniek. Dat was ook nog nooit eerder gedaan. Ja, goh, er zijn bij de af. Beatles... Dus dat heeft er ook met de tijd te maken... heel veel van kleine dingen... van fade-ins, fade-outs... van... Uh, van gekke akkoorden. Heel ja. veel... Uh, de eerste keren. En zelfs ja, ja. in She Loves You met die... derde persoon. Vanuit ja, een, ja. Andere, een, een simpel verhaal te stellen, maar vanuit het perspectief van een ander... Van anderen, okay. is ook... Ja. Uh, een soort primeurtje. Een muzikaal? Maakt die song ja, ja. toch wel interessant. Muzikaal nog iets over te vertellen? Ja, het was een grote hit, maar ja... ja iets nieuws inderdaad. Ja, ja ik vind... Ja. Nee, muzikaal is het meer... Um, behoort tot de kanon. En, en uh, niet, ja. Ja, niet iets waar je heel lang op kan herkauwen denk ik. Maar het nee, okay. zit ja. goed in elkaar. Prachtige harmonieën. Ja. Ringo, ja, Ringo, ja, Ringo ja. drumt het goed. Kan ook niet iedereen. <laughs> Luister maar goed, er zit er toch weer hè, Dat, ja, ja. dat ja. gebruik van ja. die, die pauken. Ja. Ja. Is toch alweer pauken? Tom toms ja, ja, zeg maar. Dat ja, is toch ja. wel... Ja. Ja, dan moeten we zeker eens gaan luisteren. Want je hebt het Al heel gehoord, specifiek. Dus, ja. Hier komt uh, She love you. She Loves You. You've lost your love Well I saw her yesterday It's you she You be glad With a love like that You know you should Be glad Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, she loves you Dan gaan we naar uh, de derde keuze van jou I want to hold your hand Dat is een hele ja. speciale Ja yeah. Ja, als je nou zou zeggen, uh, noem drie nummers van de Beatles, maar we hebben er tien. Of we hebben er misschien wel meer van, hè, vanavond, vijftien. Ja, ja, ja. dan, dan kan hij er wel bij, dan moet hij misschien er misschien wel bij. Maar nogmaals, het is ook een nummer wat ik misschien te vaak gehoord heb. Het is natuurlijk alleen maar geweldig goede dingen over te zeggen, maar ja, ja het is niet iets wat... Uh, wat je, wat, je, wat je nog kan verrassen... helaas, maar... er zit natuurlijk, er zit natuurlijk heel veel genialiteit in... in dit nummer. Um. En volgens mij kwam het ook op het goede moment... Hè? want ik heb wel eens gelezen inderdaad... Uh, uh, President Kennedy... was net vermoord. Dus Amerika was eigenlijk in een shock. En die hadden, ze hadden wat Klopt. nodig. En toen kwamen de Beatles... de British Invasion. En die hadden een nummer... I want to hold your hand. De, samen... En dat heeft volgens mij... Die, uh, heeft de Amerikanen diep in hun hart getroffen. Ik denk het wel, ja. Want ja. het is namelijk voor I Wanna Hold Your Hand... we hadden toch al behoorlijk in Engeland... Uh, ja, de meer publiek reeds, bereikt. Ja. Ja. Maar de Amerikanen wilden er niet aan. From me to you, she loves you. Ze vonden er niks aan. Maar I Wanna okay. Hold Your Hand... Ja. toen hadden ze, had ze al een soort achterstand. Die hebben ze later ingehaald. Ja, Vandaar ja. dat ze dus op een gegeven moment... Gewoon, waar het vijf nummers in de top tien stonden... Dat yeah. moest allemaal... Die inhaalslag, dat moest allemaal gereleased worden. Ja, god, het Amerikaanse volk heeft dat inderdaad ontdekt. Ik lees in 29 november 1963... Yeah. Is, is het uitgebracht in de UK. So, een yeah. paar weken later in de uh, US. En inderdaad, 29 november was precies een week... na de moord op Kennedy. Yeah. Uh, in die zin er, ja, er wel een soort, was het wel een soort... Uh, yeah. bevrijdende song... Uh, die de boer weer een beetje vrolijkheid uh, verschafte. Ja. Dan komen we eigenlijk ook een beetje bij de, de, de manager van de Beatles, Brian Epstein. Epstein. Dus volgens mij is hij ook wel belangrijk geweest voor de Beatles. Hè? Ook, uh, het volgens mij ook een beetje aan hem te danken dat ze in Amerika op deze manier zijn doorgebroken, denk ik wel. Ja, ja. Ik, uh, ik heb Tune In, dat boek van Mark Lewison, de bekendste ja. um, Beatles-autoriteit wereldwijd. en uh, ik, ik heb even gemist... Uh, hoe die dat, nou, hoe dat gegaan is. Uh, maar ik denk dat op een gegeven moment is een Amerikaans radiostation heeft dat opgepikt en is dat gaan draaien. En ja. dus nu met dat samenvallen ook misschien met Kennedy, met, dat ze echt een, uh, een opkikker nodig. Ja. No nou, no ik had moment dat Brian Brian gezien ook uh, ervoor gezorgd heeft dat hij ze in uh, televisieprogramma's gingen optreden. Oh ja, natuurlijk. Dat vergeten we ja, Dat de, is de, de, hetzelfde het als shows. Ja. ja. ja. ja. En ja. dat heeft er ook voor gezorgd dat ze ja, tol bekendheid kregen in korte termijn. In korte nou, tijd eigenlijk. Heb jij dat paraat, Pim? Wanneer was de eerste, want ze hebben natuurlijk meerdere keren over die Ed Sullivan Show gespeeld. Wanneer was de eerste? Nee, dat weet ik niet. Nee. Was het ook rond die Zou tijd? kijken ja. inderdaad. Kunnen we zo even kijken. Ik zal het zo even opzoeken. Ja. Dan draaien we nu even, I want to hold your hand. Dan gaan wij het even opzoeken. I understand. Je bent, je bent helemaal enthousiast, Piet. Ja, natuurlijk. We zijn, daar zitten we hier toch voor. Wij zijn toch enthousiast. Maar je zei over, ja... Uh, Paul McCartney had een mooi akkoordschema... en John Lennon was helemaal enthousiast. Ja, ik heb hier wel over gelezen. Ze hebben natuurlijk... Het is wel weer een co-writing, maar... Uh, McCartney... Uh, heb ik wel eens gelezen. Die wilde echt... Die heeft echt tegen zichzelf gezegd... Ik wil, een, ik wil weer een nummer 1 hit schrijven, hè? Ik okay, weet nagaan ja. hoeveel mensen dat tegen zichzelf ja. zeggen als muzikers. En, uh, maar hij deed het. dus uh, Het is uh, toch van andere orde. Ja. McCartney. Hè? Ja. En, uh, ja, ik denk uh, uh, wat er oh, is er over dit nummer te zeggen. Uh, ik ben, ik ben, ben je vraag even vergeten, Bim? Is het echt een Paul McCartney-nummer? Een zoet, sappig? Nou, nou, ja? nou, er zitten wel heel veel Paul McCartney ingrediënten hierin. Ja. Dat wel, ja. En uh, ja, weer de harmonieën natuurlijk. En ik denk dat dat, uh, dat shaken van die van die uh, wat ze deden met hun met hun hoofd, hij stond natuurlijk met George bij een microfoon. Klopt ja. Ja. Is, uh, dat, dat, dat, dat is ook een beetje door hem denk ik zo opgezet het shaken van hun hoofd op bedoel ja ze gingen ja. ze schudden met hun hoofd bij het uh, ja, de de de refrein de, ja, ja okay. to make the girls scream hè? <laughs> ja, ja, ja, thorn, ja ja. kom ja, dat, dat, daar hebben we het over hè? dus ja. we ja. moeten eventjes uh, ons weer, uh, de, de, de, de geest van de teenie uh, van de tieners voorstellen. gaan ja, we niet begonnen meteen te gillen, niet toen ze met hun hoofd gingen zwaaien. Ja, toen meteen. werd het wel ja. erger, ja. Je ja kijk erger. de ja? naar, maar. Nou, we hebben nog deze week toch gezien. Ja, ik maar denk het dat je ze het schreeuwde altijd, is schreeuwen altijd inderdaad. Ik heb niet. Ja, eh, ja. Nou, dat is wel, Dat was wel een dingetje. Vond ik wel leuk. Ja. En George Harrison, af en toe je eens snaren. Ik vind het toch wel... Uh, ja. Ja, er ja. zitten heel veel. Dat is ook. Dat, die gitaarsound die is. Um, uh, heel erg ja, uniek. Hè? Een beetje dat, ja. dat rhythm gitaarachtige achtige Dus uh, af en toe uh, hoor je wat, wat toontjes, wat akkoordjes. Het is, het is een heel, heel uniek Beatle-geluid. Ja. Dus er wordt ook heel, heel veel geschreven over welke gitaren gebruikt is. En hoe maakt ze dat geluid. Maar ik denk dat het... Uh, van Harrison weten we dat het een heel precies gitarist was. Ja. Heel erg... Uh, Trots op zijn instrumenten. Hij was heel yeah. erg uh, echt op zijn gitaar. Okay. En dat yeah. uh, nou, groot voor Lennon trouwens ook wel. Maar dat was een, iemand die wel... Um, die niet zomaar wat deed. Die echt, echt zijn partijen heel zorgvuldig ja, ja. uitwerkt. En, ja, want het was de jongste hè, George natuurlijk. ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja, maar is ja. je na uh, gevraagd om bij de band te komen, omdat hij toch wel, wel akkoorden kende en zo uh, goed gitaar speelde ah, of zo. Ja. Ja. Ja, ja. Moet je nagaan, ja, toen was hij geloof ik uh, 14 jaar of zo. Toen was toen hij 14, 14 ja. ja. Ongelooflijk, ja. ja. ja. ja. ja ik, een ander weetje is dat uh, Todd Rundgren, die is natuurlijk bekend een Beatle-fan, hij heeft ook een hele LP gemaakt, Die Face Music waar hij yeah? okay. uh, alleen maar Beatles-plagiaat pleegt. Als je luistert, denk je... ja, dit is sprekend beatles composities Je hoort dat okay. hij yeah. het zingt. Yeah. Maar hij heeft gewoon gezegd... wat zijn nou de ingrediënten van, van I'm the Wars, van I'm a Hold Your Hand. En hij is daarmee gaan spelen. heeft andere composities gemaakt. Maar als je het hoort, denk je... verdorie, dit zijn de Beatles. Waarom ken okay. ik dat nummer niet? Yeah, yeah. <laughs> en dat is om, om zijn liefde voor, voor uh, de Beatles te tonen. En ook om te laten zien... van ja. ik, kan, ik kan gewoon alles als je mij uh, iets ja, vraagt. Ja, ja. Dan maak ik gewoon een lp ja. dus En hij vond het leuk. Maar hij zegt ook... Uh, ik ben wakker geworden... Uh, van Beatle-muziek... Van, uh, van dit nummer. Als ja. jonge jongen. Van How okay. I'm Gonna Hold Your Hand. Op een jukebox. Ken ik toch wel een redelijk geluid... Uh, niveau. Of geluidkwaliteit. Want hij ja. hoorde de bassdrum. Ah, hij zei... Okay. Ja. Hoor, als je het begin van het nummer hoort... hoor je zo'n stuwende... Beesrum, slag ja. van de ja. beestrum uh, ja, dat is ook weer een soort nieuw oh. dingetje het is onmiskenbaar als je het helemaal gehoord hebt ja. dan hoor je dat nou weten we het, nou gaan we luisteren en dan horen ja, we het en ja. van Tot Röntgen neem ik dat graag aan en, ja. uh, dat, uh, hij, hij merkt ja. ook op Tot Röntgen dat hij uh, Meet the Beatles kocht ja, yeah, oké. Okay. Dat, dat is dus de Amerikaanse versie. Yeah, uh, van with the Beatles. Hè? En die yeah. begint met I Want to Hold Your Hands. Hij las de liner yeah. notes. Hij yeah. vond het ook zo bijzonder. Op, in de liner notes stonden alle instrumenten die op die plaatsen gespeeld werden, tot en met Arabian Tom-toms, zonder vermeld. Ah, okay. En yeah. Uh, yeah. voor yeah. hem was al een, een soort, soort, soort aansporing om. Echt is gewoon al die partijen te gaan beluisteren. Wie speelt ja. hier nou eigenlijk wat? Ja, oké, knap. Dus ja, ja dat is een, je nagaan, een album waar eigenlijk... Uh, nog helemaal niet echt over na was nee. gedacht. Over nee, klankbeeld nee. en geluidsmixen. Maar, maar dat, dat, dat was... Dat was uh, ja. gaf toch al wel veel, veel stof om uh, daar goed, echt goed voor te gaan okay. zitten. Even terug naar Ed Sullivan. Uh, we hebben net gezien dat de eerste uitzending was op 9 februari 1964. Ja, ja. Het is allemaal. Dus nog uh, allemaal in de... Tijd na ja. het rouwen van, van Kennedy. Ja, uh... Korte tijd inderdaad, ja. Dus is in november uh, neergeschoten volgens mij. Ja ja. ja, ja. Maar dat is denk ik het goede van Brian Epstein geweest... dat hij toch in korte tijd via zo'n televisieprogramma... de Beatles aan het hele land bekend heeft gemaakt, ja. Ja, Epstein ja. is heel belangrijk. En die is, ik heb niet veel uh, Beatles boeken gelezen, maar één boek... Uh, ...van Peter Brown... Dus ja. een, ...ik geloof een perschef... ...die wordt ook genoemd in uh, The Battle of John en Yoko... Hè, die, uh, okay, gaat, ja, ...dan uh, gaan we ook nog draaien... Uh, ja. ...die heeft een boek geschreven... ...The Love You Make... ...en uh, er okay. zijn heel veel Beatle boeken... ...maar uh, Brian Epstein... ...wordt daar... Uh, ...heel erg belicht in The Love You Make... Okay. ...wat een gedreven man dat was... Ja, ...en wat, ja. een, wat een tragische man dat, dat was... Tragisch, ja, ...omdat ja. hij... Uh, ...ja eigenlijk alles op... op ...moest offeren... Ja. Uh, voor dat succes. Voor de, voor ja, klopt. De, en dat uh, is interessant om te lezen. En, uh, ah, hij moest het niet oploffen, hij heeft het gedaan, denk ik. Daar. Hij denkt een beetje wel vrijwillig, toch uh, dat hij wat in die jongens zag of zo. Hè? Ja, totdat, ja. De, totdat die trein ging rijden. Dan kon je er niet meer afspringen. Dat was gewoon dag en nacht uh, met de Beatles bezig zijn en ja, ja. Uh, de zaak aan uh, de gang houden. Ja, oké. Okay. Is hij uh, belangrijk geweest voor de Beatles? Ja, dat leest Mark Lewis er maar op naar ja. Dat zijn een aantal sleutelfiguren. zonder Dat zijn een aantal stadia die ze passeerden. Ze komen... Uh, ze ze, ze spelen in Hamburg. Uh, Ringo Starr komt erbij. Ze komen Brian Epstein tegen. George Martin komt erbij. En zo zijn al die dingen. Okay. Uh, ja. Als er een van die schakels ja. mis was gegaan... was dat hele Beatles verhaal uh, niet doorgegaan. <laughs> en Epstein was ook zo'n schakel. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En die heeft hun echt uh, uit die... Uit die uh, Kelder gehaald, zeg maar. Een en mooie, en mooie de, pakjes ja, aangetrokken. Ja. Uh... ja, daar moeten we het ook nog over hebben, inderdaad. Van een leren <laughs> periode naar een nette periode. Ja ja. ja, ja. Maar nu weer wat muziek. I feel fine. Daar nog wat over zeggen of gewoon eerst even luisteren? Ja, gaan we gaan luisteren. Uh, wat mij daar viel, was vooral het begin. Ja, ze hebben vaak ja. gezegd dat, dat ze, uh, uh, zeg maar, toeval ja? vaak gebruikten. Ze waren op zich, op zich wel, wel creatieve minds. Uh, okay. ja? Dit ja. is toeval. Hè? Oh, is het toeval? Ah. Lennon zette zijn gitaar even weg, ja? op, op een in de studio. En de gitaar begon rond te zingen. We zingen dat wil ik, <laughs> dat geluid wil ik bij dit nummer. Okay. Ik herinner ja. me dat ze... Dat ja. ze van Robert Sowell was iemand waar ze met de hoes bezig ja. uh, gingen ze dia's laten zien hè? Ja. Van, van, de, van die shoot in de park. Want ze hadden dus die, ongeveer die hoesfoto. Maar op een ja. gegeven moment was één dia, je kent die oude diapraat wel, ja. die, die viel scheef. Ja. Zei ze, ja. Dat willen we, dat we. En kijk maar, die, ja. kijk maar naar die hoesvo. Dat is, is een wel ja? geinig. Hij is een beetje vervormd ook. Hij ja. is niet alleen gekanteld, maar ja. hij hangt een beetje scheef. En daardoor ja. Ja. zijn die gezichten ook vertekend. Ja, de, de, ja. Dat ja. Is ja, ik probeer natuurlijk... me wel eens voor te stellen hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zijn leven nou nou uitzag inderdaad. Hè? Oh, oh, oh. Ja, 200% muziek of zo. Of, of heel veel. Ja, het lijkt me Lijkt me leuk op te doen. Laat ik het zo ja. samenvatten, inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, I Feel Fine vind ik wel een van de... Ook dit, dit snijdt wel, zeg maar... Dit komt wel mijn ziel binnen als jong yogi. Ja. Hoe oud was ik? 13 of zo. De, dit is zo'n briljant nummer. Uh, Lennon komt met... Lennon uh, is bekend ook weer niet... Uh, technisch geen, goede, geen goed gitarist. Nee. Het is een soort houterig... Uh, gitaar zonder okay. enige vervorming zonder echo yeah. zo'n gitaarriff. Het is yeah. een riff hè hey, I feel fine yeah. uh, maar dat is ja uh, yeah, het is one of a kind het is het <laughs> charming het het yeah. heeft soul yeah. Yeah. herkenbaar en het is yeah. natuurlijk um, die stem van Lennon, hè? Lennon's stem domineert dit nummer. En een geweldige ja. harmonieën. Ja. Season Love is meer, dat is natuurlijk alleen een drietonig ja. zang. Ja. Ja. Kun je, ja. kun je, dan hoor je ook, dat we George niet vergeten, hoe goed George ook zong. Zit uh, hij ook op dit nummer? Ja, ja, ja. ja. Oh, oké. Okay. Nou, dan moet ik hem nog eens dat, luisteren, dat, inderdaad. Dat, ja. We gaan het nog even controleren, maar ik ben ja. bijna zeker. Wat staat hier? I feel fine is opgenomen de sessies voor Beatles voor sale. Oh, oké. Okay. Ja. Yeah. Beatles for Sale begon het langzaam te kleuren bij John Lennon. Dit is nog allemaal wel leuk, I feel fine, mm -hmm. maar Beatles for Sale begon die al een klein beetje met songs als I'm a loser and okay. I don't want to spoil the party, begon die ook al een beetje zijn downside in songs ah, te doen, okay. and, uh, waardoor yes. de Beatles yes. eigenlijk uh, yes. op het moment dat het misschien over was gaf hij zijn nieuwe dynamiek... Uh, met, ja. uh, met die andere... invalsgroepen. ging een beetje in een andere richting op, ja. eigenlijk. Ik zou zeggen. Ja. Ja. En... Uh, ja, ze hebben veel mooie dat, singles gemaakt... die niet op LP stonden, eigenlijk. Hè? Ja. Ja, ah, ja, dat is... Uh, om de fans waarvoor hun geld te geven... heb ik altijd ja. begrepen. Ze ja. zeiden, nou, als je eenmaal die single hebt gekocht... dan ga je de LP kopen en dan, dan krijg je wel... allemaal nieuwe nummers. Ja, ja, Nieuws ja. Over ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ringo wordt gezegd van... Uh, uh, speelt hij nou wel of niet echt? Want het, Dat drumwerk is heel crisp en heel, heel strak en heel erg in de maat. Yeah. En wat jazzdrummers eigenlijk meer kunnen. Okay. Ja. Yeah. Dat is ook weer, dan moet je, als je het nummer opnieuw opzet met alleen drum in je hoofd, dan, yeah. dan, dan hoor, heb je okay. een ander soort van genot. ...van muzikaal genot. En waarom zeggen ze dat hij erop over... Het is een jou... vrij lastige partij... Oh, ...om te drummen. Ja. Het is heel strak op die symbolen. Dat, ja. dat, dat dat Ringo is zo'n hele goede drummer? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Dat is ook wat de andere partijen zeggen. Hoe durf je eraan te twijfelen? <laughs> ja, inderdaad, ja. Er zijn een paar... Ringo niet op. <laughs> uh, nee, maar goed. George Martin heeft hem ooit buiten spel gezet. Hè? Ja? Bij de eerste opname... Oh, okay. ...mocht hij niet meedrummen. Bij Love Me Do of zo. Ja. Mocht hij niet? Ja, ja? dat een studiomuzikant. Het lag niet zozeer aan Ringo als aan de voorganger van Ringo, Piet Best. Piet Best. Ja, hij ja. Was, ja, ja. Nou, fijn dat is weer een heel ander verhaal maar kom niet aan Ringo, wel. Kom niet aan Ringo. <laughs> kom niet aan Ringo, daar ben ik het met je eens, inderdaad. Ja. Ja. ja, goed, het volgende nummer. We can work it out. Als ik zo dan nou weer naar die teksten kijk, wij kunnen het. We can, ja, hoe zou je het vertalen, hè? Oef wat zit er toch in die tekst? Inderdaad, het zijn geen hele moeilijke teksten... maar er zit er wel wat in inderdaad. Hè? Net zoals Harding ja. Night... wat ook heel bekend is natuurlijk. En ja. Ja, ja. ja, We Can Work It Out is eigenlijk... Een, uh, wat je zo uh, leest... een, uh, een echte Paul, Paul... McCartney tekst. Dus uh, We Can Work It Out... zo'n zo redelijke beheerste... Uh, ja... Uh, beschaafde tekst. Yeah. Laten we als yeah. verstandige mensen. Yeah. En dan komt... Uh, dan heb je dat weer met die bridge, met die middle age, dat ze op een gegeven moment de song een, een wending krijgen om het interessant te houden. En dan komt Lennon met zijn deel, Life is very short. En dat is een soort, oh, een ja. soort cynisme. Ja, ja, is een, is beetje, een beetje ja. plagerig soort cynisme. En dat is dus wat, okay. wat, wat ook weer het, uh, de magie van Lennon McCartney is. Samenwerking, die samenwerking inderdaad. Die samenwerking dat op een gegeven moment als uh, McCartney te zoet wordt en te redelijk. Ja. En een te brave song schrijft. En ja, dan gaat Lennon. Die ja. gaat er een beetje wrijving in brengen. En dat is, dit is ja. natuurlijk gewoon nog heel goed voorbeeld. Dus jij ervan. ziet het nummer ook al als tweede gedeeltes ofzo? Of, uh, ja, dit ja. is al heel duidelijk. Kijk, ja. Eigenlijk zijn we bij We Can Work It Out. Zijn we uit de Beatlemania. Ja. En zijn we echt bij de, bij de middle years aangekomen. De tijd van Rubber Soul, Revolver. Ja. Help ja. hoort er eigenlijk ook nog bij. Ja. Volwassen songs. Met wat interessantere teksten. Oh, ja. En het uh, is echt een heel ander tijdperk dat tijdperk wat we nu instappen. Dus waren ze ook gestopt met optreden of nog niet? Uh, nog niet. Nog niet? Nee, okay, nee, want nee. dit is 65, december 65. Ze waren het wel al heel erg zat. Ja? Neem dat voor mij aan. Maar ze hebben natuurlijk nog tot wat zeg ik, zes, zes, nee, ze hebben nog tot 67 Candlestick Park. Yeah. We hebben die film toch gezien, Pim. Was ja, dat? Tot 67 inderdaad. Nee, ja. denk 60, ja. Ik denk 66. Tot, okay. Dat gaan we ook opzoeken, want we moeten zoeken, dat ja. natuurlijk weten. Laatste optreden van de Beatles, ja. ja. Maar het is natuurlijk. Uh, en wat ook uh, bijzonder is, als je and We work, work, and work It Out uh, opzet, je zit meteen midden in de song. Hè? Okay. McCartney singt try, try to See It My Way. Ja. Zonder enige try intro, geen roffel. Geen, nee? geen riff, helemaal niks. Je zit meteen midden in een song. Ja, ja, dat heb ja, ja, ja. ik nog nooit ergens anders zo gehoord. Het is net of er een tape loopt. Op een gegeven moment hebben ze de microfoon aangezet. Ja, ja. Uh, laten we het ook maar weer een, een nieuwtje noemen, wat de ja. Beatles hadden. Ja, ja inderdaad. Dat, ja. dat, dat, dat okay. maakt, uh, als, je, als je het weet, of als je uh, als je de rekenschap van geeft, maakt dat ook weer een bijzondere song. Ja. Ja, ja, oh, zet hem oh, cool. oh, cool. maar op. En ja. Die, die, ja, ze waren heel vernieuwend natuurlijk eigenlijk. Hè? Ja, is hier, ook, hier zit... Ook volks... in muziekgebruik of uh, gebruik van muziekinstrumenten en zo? Of... Nou, dat is goed ja. dat je dat zegt. Er zit hier natuurlijk je, je zit een hele leuke clip van uh, We Can Work It Out. Mm -hmm. uh, een zwart-wit clip. Dat zit John Lennon achter het ah. harmonium. Dat wordt ook gebruikt als in, in de opname. Uh, ja, warm harmonium. Het, het, ja, het, het, klinkt het, mooi het, of zo. Ja, of ja het, het geeft het een lopen, beetje ja, ja. Iets, iets walserigs. Geeft eraan iets heel... Uh, ja, dat is waar. Het geeft er wel een heel, een heel soort bijzondere kleuren aan. Maar um, ja, dus... Um, Oké, okay, dan gaan we daar even naar luisteren. Wie kan genoeg. uit? De waard, eigenlijk. Ik kan me nog herinneren dat ik, eh, ja, Vroningen natuurlijk, hè, dat we dat lagen we in de zwembad eh, in het Groenendaal. Dan zaten we naar de top 40 te luisteren. En dan kwamen dit soort nummers natuurlijk allemaal voorbij, ja. Ja, fantastisch. Tot ja, dan al ja. mooie zomers. Oh. Ja, ook dat, nou, dat zie je. Het kleurt, alles kleurt erin, hè. Maar kleurt, als, je, ja, ja. als je muziek draait, komt alles weer terug. Ja, ja wat, ook, eh, wat ook wel aardig is, dat, eh, het schijnt dat Lennon, dit was natuurlijk een, een single in 1965. Ja. Yeah. En John Lennon die uh, wilde Day Tripper als A-side. Oké. Okay. Ja. Yeah. En uh, de, uh, dat had je het weer, want dat, dat is vaker komt er terug in de Beatles carrière. McCartney en George Martin yeah. vormen één kamp. Ah. Die zeiden nou, Day Tripper, nee, wij vinden we vinden We Can Work It Out toch de betere toch song, beter, ja. de commerciële ja. song. Yeah. Yeah. En uh, nou, Lennon heeft daar uh, niet moeilijk over gedaan en uh, we can work it out bij de a-kant. Maar later met Revolution en ja. Hey Jews. van Lennon, we moeten Revolution, dat moet de a-kant worden. Nee, zei George <laughs> Martin met nee. McCartney. Nee, Hey Jude moet de a-kant worden. Ja, ja. En het is nog een keer gebeurd, ik moet even, dat moeten we aan opzoeken. Misschien ja. hebben we het nog kunnen vinden. Oh, ja. uh, op een gegeven moment zei Lennon, ik ben het zat. Ja. Ik heb geen zin om Paul McCartney's backup band te zijn. Zei hij dat? <laughs> ja. ja. Snijdend, snijdend commentaar. Ja. Maar Lennon is dus vaker gepasseerd in de carrière. Hij was natuurlijk wel de onbetwiste leider. Zeker de eerste ja. helft. Maar gaandeweg was er natuurlijk het natuurlijk een... echt wel een strijd. En ja. uh, had hij gewoon niet meer voor het zeggen. Ja. En uh, het begon dus al in deze tijd. Dat We Can Work It Out ja, eigenlijk oh. tegen de zin ja. van John Lennon ja. een a-kant werd. Ja, dat werd, ja, ja. werd het eigenlijk een soort single met twee A-kanten ja. ervan gemaakt. Maar, maar ze waren ja... natuurlijk al een hele tijd bij elkaar. Want volgens mij zijn ze in 60 al bij elkaar gekomen. De hele tijd daar in Hamburg gespeeld en zo. continu eigenlijk dag en nacht zaten ze bij elkaar. Dag en nacht optreden en zo. Dus ja. ja. Dat zal ook wel z'n impact hebben gehad. voor de Beatles vind ik ook, ja, het is, het, is, het, is, uh, het is niet één persoon, het zijn niet twee personen, het is een groep van vier jongens bij elkaar die het gewoon Hè? Die als Gewoon eenheid de, in ja, de, als de, de buiten eenheid, kwam. kwam. Ja, dat klopt wel. Ja. Vroeger had ik ook wel eens verteld, vroeger die big bands die hadden een, een dirigent, die was de belangrijkste. Of je had een een nou, uh, zanger eigenlijk. En er was er maar eentje die zong. Maar hier heb je nu niet één zanger, je hebt twee zangers, je hebt drie zanger, maar je hebt eigenlijk vier. Ja, dat was zeker. Het is toch helemaal anders, heel anders, inderdaad. Ja. Ja. ja, het feit dat ze zo. ...zo lang zo dicht op elkaar hebben gezeten, letterlijk. Ja. Je kent ja. de Hamburg-verhalen ook, dat ze daar ja. uh, de zeker de eerste keren, ze ja. zijn natuurlijk vaker geweest... ...met z'n vier in één kamertje werden ge gedaan. Ja, in ja, de kelder, ja. En uh, je, ze zagen elkaar gewoon 24 uur per dag. En, ja, ja. Uh, ja je, je merkt ook wel in die persconferenties uh, in die tijd dat ze gewoon heel erg... Uh, het is met elkaar en Zonde. ook, ja. Uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, elkaar zinnen afmaken, ja. uh, maakten, maar uh, heel erg op één lijn zaten qua humor en qua. Uh, ja, zeker. Ja. Of het nou gezellig was of een beetje fel moest zijn, of. Uh, ja, dat was. Uh, ja, dat was is goed, dat, ja. Het was zeker ook een van de, van de ingrediënten. Behalve de muziek was er natuurlijk veel meer ja. dan. Uh, ja. in, in, in, in wat er ten grondslag lag aan hun doorbraak. Maar goed, niet zo'n lof over de Beatles. Maar ze hadden natuurlijk ook wel de mazzel in die tijd. Dat, ze, ja. dat heel veel dingen nog niet uitgevonden werden. Waarden. Ja, en, en, en het ja. was nog een, een blank speelveld. Heel erg. Popmuziek. Mm -hmm. Zeker later, toen ze de avocardistische av av kant op gingen. Flauwe Pau moest allemaal nog beginnen. Ja, ja. En ze hadden natuurlijk een, een first class studio tot hun beschikking ook Belangrijk, ja, ja? Want, ja, George Martin met zijn studio. Wat waren dat? Waren dat uh, de Abbey was, was uh, road, road Studios. Road. studios ja, ja. Ja. Uh, dat, was natuurlijk, dat was natuurlijk gewoon uh, goud. Die, die konden echt oh, met, met okay. de beste ja. microfoons, de beste toen al. Goede ja. akoestiek, dat was misschien ook meer gelukt. De Abbey Road Studios ja, ja. hebben nou eenmaal gewoon een goede akoestiek door ja, zeker. de samenstelling van, van de ruimte en, en, en de, de materialen die zij gebruiken. Dus dat geluk hadden ze ook allemaal. Dat toch wel. Ja. En je kan natuurlijk tegenwoordig... Uh, ja, kan in ja. één ding ook al heel erg veel... Uh, dat is waar, ja. Mixen en... Uh, maar misschien hebben ze erg... inderdaad ook een geluk gehad met George Martin. Dat geloof ik ook wel inderdaad, ja. Iemand die toch wel een gedegen muziekopleiding had. Die ze ook een beetje kon sturen, in het begin speelde ja. hij toch piano en zo? Dat hebben ze toch van hem geleerd, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, hij ja. heeft heel veel dingen voor ze gedaan. Ja, ja. Misschien ik is... wel meegespeeld, denk ik. Maar ja. Zeker, ja. ja die ja. piano is wel ja. van In My Life, prachtig. Een spinet of zo. Is dat van dat hem, ja? Dat is George Martin. Oh. Ja, ook nog wel. Ja, er zijn ook andere partijen die denk je van... Hè, kan McCartney niet zo goed piano spelen? Martin, <laughs> my dear. Is, hè, ja. Dat ken je. Is best wel een lastig stukje piano... Best, bijna ja, hogeschool. Nou, maar dat was vijf of tien jaar later. Volgens mij ja, okay, is maar... hij zo muzikaal dat hij dat zo ja, pikt. Maar dat het toch wel was... knap ja, hoor. Ja, ja. Waar, waarvan men ook denkt, uh, is dat... Uh, oh, wat leuk. Er ja. uh, zitten ook wel... Ja, maar Martin heeft al veel voor zich gedaan. Hij heeft al uh, ja. af en toe de piano wel gepakt als het moest. En natuurlijk goede strijkers en uh, klassieke ja. muzici. Uh, ja. En hij wist ook wat er mogelijk was eigenlijk, inderdaad. Ja. Hè? Als iemand een trompetje wou of zo van Hellcrest... Orkest erachter. Ja. En arrangementen zou je dat ook gedaan hebben? Uh, George Martin, ja. ja, ja. ja, ja, ja zeker, anders. Ja. Op een gegeven moment hebben ze misschien zelf opgepakt. Toevallig, bij je... uitzondering ja. niet het nummer wat we zo gaan draaien. Dat is één is uitzondering. Okay. George Martin, ja. omdat hij geen tijd had die dag. En Paul McCartney dacht, ja maar geen tijd, wat zullen we nou hebben? <laughs> Ik ga vandaag dat nummer opnemen. Toen okay. heeft iemand anders opgetrommeld. getrommeld. Yeah. Oh. Die, de, die het arrangement heeft uh -huh. gemaakt. En welk nummer? She's leaving home. Oké, okay, daarna wat over toe vertellen of eerst luisteren? Ja, eerst maar luisteren hè. Gaan we eerst luisteren. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing the bedroom door, leaving the night. No She hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free She we gave her most of our lives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 of niet? Dit is zekkelijk mooi. Ja. <laughs> Zeker, en dan ben je dus, ja. ben je dus uh, Paul McCartney en heb je de luxe yeah. dat, je, dat je George Martin hebt die dit kan. Yeah. Maar je hebt ook de luxe dat als George Martin niet beschikbaar is, ja. want zo gaat het verhaal hier. Paul McCartney belde, uh, die belde uh, George Martin op, hij zei, I need you to arrange it. En hij zei, I'm sorry, Paul, I've got Cilla Black. Dat was net Black. Dan heb ik net een sessie. En Paul McCartney dacht fucking hell. <laughs> We werken al zo lang samen. Hij zou toch mij eventjes voorrang kunnen geven. Ik vertaal me even uit het Engels. Yeah, yeah, yeah. Maar ja, anyway zei ik, eh, dank je George. Oké, zie je. En hij belde toen Mike Leander, yeah. een andere arranger. Dus <laughs> dat soort mensen, dat soort. Uh, Heardig, oh, ja. Mensen ja. hadden ze toch ja. ter beschikking. Ja. Maar ik zei: uh, Komt goed, Paul, ik ga het voor je arrangeren. Komt is zo'n prachtige orkestratie Ja, zeker. Ja. En, uh, ja, dat is, dit is eigenlijk uh, gek om te zeggen, want uh, met uh, Sergeant Peppers is het, uh, zat helemaal boordevol met interessante en mooie nummers. Zeker. Ja. Maar dit ja. blijft toch hangen als mijn favoriete nummer? Ja, ja. ja ik hoor het. Uh, omdat het, het, is, het is een beetje ook. Het zit niet echt in de, in de Beatle-catalogus als, als een typisch Beatle-nummer, maar het is zo'n me mooie melodie. Ja. Ik vind het wel misschien het verhaal uh, is ook goed, hè? Het is ook goed, hè? Het nummer de... wel. Het hoort op die LP. Hè? Ja, en dat was het. Ja, ja, in, ja, in de, de sfeer of wat ook of zo, of de muziek of zo, echt ja. Het is ja. ongelooflijk, ja. ja. Ik moest vandaag ook denken aan een meisje van 16: en de Groot, ja. die hebben we laatst ook ja. nog gezien. Ja. Die heeft over een meisje van 16 die van huis loopt. Dit ja. is een meisje van 17. Want het is een waar gebeurd verhaal wat McCartney in de had. Okay. Wat ja. van huis wegloopt. Bij Barwijn de Groot, het zou een ontzettend fijn nummer hè? meisje van 16. Ja, zeker. Arm kind 80 ja. is. Ja. maar die gaat dood. Ja. Maar hier, dit is toch mooier. Want in dit <laughs> verhaal ja. krijg je het verhaal van de ouders. Die zijn, ja. die zijn verontwaardigd en, en, en, en die zijn verdrietig en verbaasd. Ja, moeder is verdrietig. Maar zij ja. is gelukkig. Ja, dat is het mooie. Ja. Dat, geeft, dat geeft je dus zelf ook lucht. Je ja. hebt een heel mooi verhaal ja. over iets wat kan gebeuren, ja. maar niet iets uh, nee. ja, ordinairs, als ze zal wat dood langs de kant van de weg liggen. Je moet bijna <laughs> aan Manuela denken. Ja, ja, ja. ja, ja <laughs> maar dit ja. is gewoon, she's having fun. Ja. En daarom is dat gewoon briljant. Ja, ja, daar, ja dat, dat is echt mooi. Maar het is wel een, een waardevolle verhaal. Ja, toch echt wel. En die okay. dame heet Melanie Co. Ja. Die, uh, dat is ook terug naar te herleiden tot het krantenartikel, Want dat heeft destijds in de krant gestaan. Okay, Paul McCartney, yeah. die pikte het op en die heeft daar een nummer over geschreven. En uh, die Melanie Co zei ook van, ja, dit, dit, uh, dit, dit klopt. Dit klopt precies, dit hele verhaal. Yeah. En het zijn ook mijn ouders. En uh, <laughs> dat, dat, dat is gewoon uh, een soort toevalstreffer. Yeah, yeah. Uh, dat is echt een leuk dat je jezelf in een song herkent. Ja, zeker, inderdaad. En uh, yeah. dat dan... Uh, wel knap dat ze uit ja, dat uh, krantenartikelen gewoon een heel nummer halen of zo. Of, ja. of die inspiratie en zo, dan toch blijkbaar er een heel nummer van kunnen maken. ja is niet het enige, hè? Ja. Beatles hebben dat wel vaker nee, gedaan. Nee. Dana Live is natuurlijk ook zo'n nummer, toch? Ja ja, dat, uh, ja, ja, exact. Ja. Dus, dus dat was meer een Lennon-ding, dacht je, hè? Dat is ja, nee, zeg, klopt, die, ja. Wat ja, maar Rennen. het zijn die Brokstukken, inderdaad, hè? Ja. ja. Maar wel, even mooi. terug, want uh, ja, we hebben. On, uh, een hoop overgeslagen, hè? Rubber Soul, Revolver eigenlijk. Dat is volgens mij toch een hele belangrijke periode geweest. Hè? Ja. Er zijn een hoop mensen die vinden Revolver het beste van de Beatles. Ja, met, met reden. Ja, ik kan er heel goed in. komen. Ja? Okay. Ja, ik, ik, ik heb het niet per se... Je hebt mij gevraagd om tien... Uh, de lijst hebben we samen... Zel, samen yeah. Met z'n tweeën samengesteld. Maar ik heb niet per se um, gedacht... De, ik moet alle periodes helemaal nee, coveren. Okay. Nee, dat is waar. Uh, ja. Uiteindelijk kom ik wel op een soort van chronologie. Maar ja. ja, met grote stappen. Ja, grote maar die stappen. middelperiode... Ja. Dat is het echt... Uh, qua creativiteit ging gisten en, en, en interessant ja, werd. Ja, ja. Ik denk dat dat met Help begon, Robbersole en, en okay, Revolver. Dat wel met Help ook wel, ja. Uh, die heb ik... Uh, daar ben ik met grote stappen doorheen ja, gegaan. Ja, ik vind Robbersole zelfde... persoonlijk heel mooi, ja. ja fantastisch. Mooie nummers ja. inderdaad, ja. ja. ja. Nou, als tijd dat we daar misschien nog een nummertje van draaien, ja. ja. ja. Want nu is Sgt. Peppers natuurlijk ja, ook een hele belangrijk denk ik, nee, in de 67. Toen waren wel gestopt natuurlijk, hè, met optredens. Ja. Dus hadden ze alle tijd... Want ik kan me herinneren dat Ringo Starr wel gezegd heeft... nou, tijdens de opnames van Sánchez Peppers... heb ik leren schaken. Ja, ja. <laughs> ja het is natuurlijk heel veel, uh, heel veel wachten. En, uh, dat, uh, wat je ook wel bij filmopnames hoort van, ja, van acteurs. Ja. dat je ja, ik, ja. Uh, ik, ik, ik sta een week lang uh, om vijf uur op de set. Ja, er uh, gebeurt me niks. Uh, uiteindelijk uh, zijn er dertien minuten voor mij uh, in een week uh, ja. opgenomen... Dat, uh, dat zou je ja. toch helemaal gek voor worden... als je iets tien of twintig keer moet spelen of zo. Dat lijkt me ook... Uh... Ja. Maar ik denk ook dat ze ja. een idee ook... tijdens die tijd hebben bedacht of zo. Hè? Of dingen uitproberen of zo. Want ja, ik weet niet hoe dat gaat. Zou je met een bepaald idee naar de studio gaan... en dat daar uitwerken of... Uh, ja, want het hele creatieve proces van de Beatles... is natuurlijk zo, uh, zo nauwkeurig beschreven. Dat is denk ik wel... Uh, wel na te gaan dat ze in de begintijd uh, hun songs uh, ja, schreven en mm -hmm. redelijk beslaagd ten ijs kwamen. Okay. Hoewel de begintijd, ja, in de tijd dat ze toureden, hadden ze natuurlijk ook heel weinig tijd. Om. Ja, dat deden je in een bus. Ja. Ja. Ik denk dat ze wel in de studio kwamen met, met, met nieuw materiaal. Ja, en, toch wel, ja, en, ja, ja. Uh, ja. Als het niet meer ging, gingen ze ja. covers doen. En een, een album als Beatles for Sale. ...heeft al ondergeleden... ...want ze waren wel bezig met hele goede songs... Mm -hmm. ...maar door de, door de tijdsdruk... ...en tijdsgebrek... Ja. ...hebben ze toch nog wat covers erop gezet... Okay. ...dat het allemaal wat veel sterker kunnen zijn... Ja. ...als je had gezegd... ...gaan nou nog eens twee weken extra in de studio ja, zitten. Ja, ja. En, uh, maar iedereen had er wel zijn eigen inbreng... ...ik denk niet dat ze de drumpartijen van Ringo... ...gingen uitwerken of zo hè? ...die zeiden ze nou... ...het is een vierkwartsmaat, Ringo... ...ga jij gangbaar. Ja, omdat het een goede drummer was... ...hoefde je bijna ja, te ja, vertellen... Ja, ja. Maar op momenten is er ook zeker wel uh, vooral de McCartney ingegrepen. Ja, oké. Okay. Van je moet dit zo drummen en uh, je moet hier een rof op ja. weglaten. Uh, ja. Ja, uh, ja, nog een anekdote. Ik heb wel uh, uh, gehoord dat Ringo Starr zegt. Nou, uh, uh, die andere drie waren allemaal gefrustreerde drummers. <laughs> ze wilden <laughs> ja? heel graag drummen, inderdaad. Ja. Oh, uh, <laughs> dat wisten ze allemaal beter bij uh, Gefrustreerde drummers, ja, ja, ja. ja. Leuk. Oké, okay, uh, voor. Uh, dat we voor het nieuws en het weer er even uitgaan. I am the walrus.